Dit is Radio Els 558 met Verlie den Hartog. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poeterkeloerisch Afwasshow. En dit is deze week de Els Palaat bij Radio Els 558. Wat hebben we deze week? Een geweldig Elsplaat. Heel de week hoor je hem al in de non-stop programmering en natuurlijk ook bij de AFWAS Show. David Bowie uit 1983. Let's dance. We zullen nog maar eens even gaan klappen voor de meneer Bowie. Welkom vriendinnen en vrienden van de affashow hier op radioels558.nl, het is vandaag Woensdag alweer, hè? de 25e november van het jaar, dus alles 2015. En het is uh, voor mij morgenavond alweer weekend. En voor jullie waarschijnlijk pas een dag later. Maar goed, uh, we komen die donderdag nog wel even door, denk ik zo. Wat gaan we allemaal doen in de show? Nou, de bekende dingetjes weer en verkeer. En we hebben hele mooie muziekverzameling vanavond hoor. Onder andere van Brian Ferry, van Tom Robinson, van Paul McCartney, van The Cure, van Shocking Blue, Earth and Fire. Jimmy, Frey, José komt voorbij, Kenny Rockets, Bagra, The World of Us. Misschien nog nooit van gehoord, maar als je het plaatje hoort, dan zeg je waarschijnlijk, oh, bedoel je die? We hebben Michel Dupes, weer eens een keer een Frans plaatje in de show, mag ook wel weer eens een keer, is een poos geleden. En we beginnen zoals gebruikelijk met een plaatje van 50 jaar geleden. We gaan naar 1965 toe, hier is Sandy Shaw en Long Live Love. Venus must have heard my plea. She is in someone. I long for me Want er staan slechts 56 files in Nederland. De Ava Show. All hit radio. Radio Els. Five, five, het gaat van alles fout. Ja, ik zie Ik zit uh, met die speler. Die schiet af en toe gewoon weer helemaal terug. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan gaan we heel de boel overdoen, hoor. Want anders is het niet leuk natuurlijk. Hè? Het moet wel een beetje klinken. We gaan nog eens een keer van, van starten dus. De Ava Show. All Hit Radio Radio five 558 la la la je ferai n'importe quoi Pour un flirt Avec toi Je serai prêt à tout Pour un simple rendez-vous Pour un flirt Avec toi Petit een un petit jour entre tes bras. vroeg vandaag. Ja. Ik kom altijd een beker chocolademelk met flink wat rum brengen tijdens de overshow. Anders houden we dit zware programma natuurlijk nooit vol. Je hoorde uit 1971 Michel Dielpest met Pour un flirt. Eigenlijk geen idee waar het over gaat, want ik ken geen Frans. Ik vind het eigenlijk een vreselijke taal, maar sommige plaatjes zijn wel mooi. Maar ik denk dat het iets met flirten te maken heeft. Het is inmiddels 11 minuten over de klok van 5 uur geworden hier bij Radio L's 558. En dit is zo'n mooi plaatje. Hier is die World of Oz waar ik het over had. En dat begint een beetje typisch, maar goed, ze dus gaan vanzelf hier is uit 1968 de Muffin Man I Get it. Wat denken jullie ervan? Herkenden jullie dit plaatje weer? Of heb je zoiets van? Ik heb er nog nooit van gehoord. De oudere generatie zullen het best wel herkennen. Want dit is van die typische jaren 60 muziek. En die hoort natuurlijk gewoon thuis hier bij Radio Els 558 in de Ava Show. De World of Os hoorde je met de Muffin Man. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Hier, komt dat in, in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger. To the law, I know they're here. They don't like men like you. In won the game and you are to blame twee hele mooie Spaanse dames, tenminste in 1977, want daar kwam dit liedje uit. Een blonde en een donker, als ik me goed ken herinner. En ze hadden in uh, de jaren 70 een paar grote nummer 1 hits. En daar was dit er eentje van. Sorry, I am a lady. Ik kan er ook niks aan doen. het is hier alweer tijd voor even de papiertjes pakken. het zo terug. De krant. Zo, de krant voor vandaag, voor deze woensdag 25 november 2015. De instroom van asielzoekers dit jaar was eind oktober al hoger dan 2013 en 2014 bij elkaar. In totaal werden tot eind oktober bijna 47.000 asielaanvragen geregistreerd, tegen bijna 17.000 twee jaar geleden en bijna 30.000 afgelopen jaar. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst woensdag in het maandverslag over oktober. Het gaat tot eind oktober om 46.834 Aanvragen ruim 200 meer dan in 2013 en 2014 samen. Kinderen van vluchtelingen die in de noodopvang in Amsterdam verblijven, kunnen binnenkort naar school. Dat heeft het stadsbestuur besloten. Nu blijkt dat de noodopvang van asielzoekers langer duurt dan gedacht. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar vallen onder de leerplichtwet, aldus de gemeente. Ook asielzoekers hebben recht op onderwijs. Het gaat om zo'n 230 leerplichtige kinderen. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar wil de gemeente onderbrengen op basisscholen op loopafstand van de noodopvang waar ze terecht kunnen in nieuwkomersklassen. Voor het middelbaar onderwijs regelt de gemeente vervoer naar de scholen. Bij de politie in Maasen heeft zich dinsdag een man gemeld die zei dat er een lijk in zijn auto lag. De politie nam polshoogte in de wagen en vond inderdaad het stoffelijk overschot van een man. Mogelijk gaat het om de 53 jarige man uit Maasen die sinds ruim een week wordt vermist. De politie heeft de melder, een 61-jarig man uit Utrecht, aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en dood van het slachtoffer. In Dierenrijk in Nuenen is een ijsbeer tweeling geboren. De diertjes werden in het weekende al geboren, maar de dierentuin maakt het vandaag pas bekend. Moeder Frimas en de beertjes maken het goed. In 2012 kreeg Frimas ook al een tweeling. Ijsberen krijgen meestal een twee of een drieling. Heel soms blijft het bij één jong. De dieren doen het hartstikke goed, drinken prima en Frimas toont zich op de camerabeelden. Een voorbeeldige moeder, vertelt hoofddierverzorging Stefan Rijen. Hete momenten voor Hollebolle Gijs in de Efteling, de beroemde bewoner van het attractiepark begon. Vanmiddag plotseling te roken, in de container achter de papier woelde woedde korte tijd een brandje. Dat is te zien op foto's die op Twitter verschenen. Het vuurtje ontstond bij matroos Gijs, de Hollebolle Gijs achter het spookslot. Er hing veel rook in de omgeving, volgens ooggetuigen gooide een groep jongens een brandend voorwerp in de mond van de schrok op, mogelijk een sigarettenpeuk. Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van Ster wordt vandaag aan de populairste en meest memorabele tv-commercial van de afgelopen halve eeuw, de Gouden Loekie alle tijden, toegekend. En er zijn er diverse verhalen achter natuurlijk. Er is onder andere de commercial van Header Rudy gestoken in een rood nauwsluitend nauw, skipak, die werd legendarisch. En ook natuurlijk de reclame Goeie Moggel van KPN uit 2007. Xi Jun liep op haar 14e na een ruzie met haar moeder woedend van huis in de oost-Chinese stad Hengdian, 160 kilometer verderop en ze werd niet meer teruggezien. De inmiddels 24-jarige vrouw sloot haar moeder na een decennium geëmotioneerd in de armen. Zo meldt de Chinese krant Qiang Evening News dat Xi Jun nog leefde kwam aan het licht toen ze tijdens een controle door de politie in een café een vervalst identiteitsbewijs overlegde. Tijdens ondervraging door de politie bekende ze haar werkelijke kom af. Tien jaar lang leefde ze van wat loswerk in de cafés waar ze kwam en van voedsel wat ze kreeg van andere klanten. Het meisje vermaakte zich al die tijd voornamelijk met het spelen van spelletjes op computers. Ja, leuk verhaal is dat toch? Hè? Als je, ja, toch heb je wel eens meer in de Aziatische landen, daar schijnen ze er heel makkelijk over te doen. Dan lopen ze gewoon weg en dan zeggen ze, nou, tot ziens en we zien elkaar over een jaar of dertig wel weer. Wij gaan naar Kenny Rogers toe en Coward of the County uit 1980. Everyone considered him the coward of the county. He had never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him yellow.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 wat een heerlijk luisterliedje uit 1980. Je hoorde Kenny Rogers met Coward of the County. En er staat me bij dat er ook een Hollandse versie is. En dan heet het Laffaard van de stad. Ik weet alleen niet zo gauw wie hem gezongen hebt. Maar die zal ik ook eens een keertje voor je opzoeken. Het is al uh, drie minuten voor de klok van half zes geworden hier bij Radio Els. En we doen de avondshow tot een uurtje of zes. Dit is Radio Els 558 met Ferdy de toch? Joseetje met uh, I Will Follow Him uit 1982. Dus wel, uh, José zat ook in LUF. Hè? Je weet wel van uh, Waldolala. Ja, die drie meiden die toen uh, een paar grote nummer 1-hits hadden. En eigenlijk bleek toen uh, dat groepje uit elkaar was dat José eigenlijk de enigste was die een beetje behoorlijk kon zingen, in ieder geval. En Brenda die had er nog een reactie op op de playlist van gisteren, want het bracht bij haar memories terug uit haar lagere schooltijd. Ja, dat is mooie van muziek, hè? dat brengt allemaal herinneringen terug. En de volgende die had ik gisteren al uh, via YouTube op mijn Facebookpagina gezet, want die is zo allemachtig prachtig. We gaan naar 1980 toe met Jimmy Frey. En als je het plaatje hoort dan denk je, waarschijnlijk het is een Amerikaanse zanger. Niets van dat alles, hij komt gewoon uit België, uit Vlaanderen. Hier is Jimmy Frey, yet I know. Yeah I got your name. Arian is dit een plaat echt uit de vergetelheid even gehaald? Nou, dat klopt helemaal, Arjan. en feien Met Dream uit 1981. Echt zo'n vergeten plaatje, maar heel leuk om dat allemaal weer eens een keer terug te horen hier in de Ava Show bij Radio Els 558. O, oh, het is hier alweer tijd voor, hè? We gaan even wat uh, in het verleden terug, wat er allemaal gebeurde vandaag op deze 25 november en het is vandaag de 329ste dag van het jaar en er komen er nog 36. Vandaag in 2005, door storm en winterse buien ontstaat de langste avondspits in Nederland ooit. Om 6 uur stonden er 802 kilometer file, pas om... Uh, Half vijf s'morgens op de volgende ochtend zijn alle files opgelost. Honderden reizigers, ook die per trein reden, brachten de nacht door in opvangplaatsen. In de gemeente Haagsberg zit de bevolking bijna drie dagen zonder stroom. Ja, het was nu ook deze week wel even raak met het weer, maar in 2005 dus was het dus nog wel wat een beetje erger. Vandaag in 1963 een trieste dag voor de Verenigde Staten van Amerika, want John F. Kennedy die wordt begraven op de Arlington-begraafplaats. En In 1975 vandaag werd Suriname onafhankelijk. In 2005 de Noord-Ierse voetballegende George Best overlijdt in een Londense kliniek op 59-jarige leeftijd. Ik heb er vanmorgen vroeg een heel artikel over in het Algemeen Dagblad zitten lezen ja, met een hele grote foto van de man erbij toen hij aan het voetballen was. Ja, er is wel eens verteld dat hij gewoon beschonken op het veld kwam en gewoon de sterren van de hemel speelde. Ja, dat zou tegenwoordig toch niet meer kunnen. Vandaag in 1948 werd de kabeltelevisie uitgevonden door Ed Parsons. En in. Oh, we gaan al naar de geborenen toe. In 1577 werd geboren vandaag Piet Heijn. Wie kent hem niet? Nederlands zeevaarder natuurlijk. En hij overleed in 1629. 1923 was de geboortedag van Jaap van Meekeren. Nederlands televisiejournalist en presentator. Hij overleed in 1997 en was het gezicht van Avro Sir. Jouw geluid meer van Afro's radio radiojournaal op de radio kan ik me heel goed herinneren. En vandaag is jarig Jan Jongbloed. Hij was natuurlijk een Nederlands doelman. Hij werd geboren in 1940, een jaar later in 1941 werd Percy Sledge op de wereld gezet. Hij is natuurlijk een Amerikaans soulzanger of was beter gezegd want hij overleed in dit jaar. Maarten het Hart, Nederlands gedragsbioloog en schrijver is vandaag jarig. Hij zag het levenslicht in 1944 en dat licht zag Erik de Vlieger in 1959. Hij is een Nederlands bekend ondernemer. En Emmy Grant, Amerikaans zangeres, werd een jaartje later geboren in 1960. Nou gaan we naar de overledenen toe. Dat waren, ik had toch ook maar eentje dat ik zeg: van die is wel. Een beetje bekend voor ons hier, dat was Jorits Joritsma, hij werd 66 jaar oud, hij overleed in 2012, hij was ooit Nederlands schaatser, schaatscoach en sportverslaggever. De laagste minimumtemperatuur hadden we vandaag in 1989, toen werd het 6 graden onder nul en de hoogste maximumtemperatuur van maar liefst 17,2 graden werd bereikt in 2006. De langste zonneschijnduur was 7,1 uur in 1970 en in 1949 toen konden we heel lang in de regen lopen, bijna de hele dag, want dat duurde maar liefst 18,5 uur. Ja. Een geweldige muziek is dit, hè? Ja, ja, ja, ja. Je hoorde Shocking Blue met The Long Lonesome Road. Het was een beetje de heftige periode qua muziek dan voor deze groep. En het stamt allemaal uit 1969. Ja, dat is zo leuk, hè? Die vergeten plaatjes die je dan hier hoort. Uh, we gaan eens dus even lekker door met die lekkere muziek. Een beetje gewoon lekker doorstarten. Hier is uit 1986 de Cure en Boys Don't Cry. Oftewel, I man mag niet huilen. Deze uitvoering kennen we natuurlijk ook van Jack Herpen. Herp, Een man mag niet huilen, dan klinkt hij opeens heel anders. Je hoorde The Cure uit 1986 en Boys Don't Cry. We gaan eens even kijken op de Nederlandse snelwegen. Het is ietsje drukker geworden, maar er staan toch maar 75 files in Nederland. Op de A13, 13,3 km tussen knooppunt Prins Kloosplein en Kleinpolderplein. Op de A20, 10,2 km tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Terbrechtseplein. Ja, daar zit je ook midden in de stad onderhand. Hè. Op de A20, 12 km tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. Het staat daar inderdaad wel een beetje vast, daar rondom het Terbrechtseplein. 11,7 km op de A27 tussen Beeldhoven en Nieuwegein. Daar is het ook altijd prijs. En uh, vroom vroom vroom kijken we nog een langetje we hebben. 9 km op de A50 tussen Sint Oeder. Rode en Vegel Noord en ik denk dat we het daar maar een beetje bij laten, dus het is een vrij rustige avondspit, dus we zijn allemaal lekker een beetje vroeg thuis, ja. Uh, deze heb ik voor het laatst gedraaid volgens mij op de Aversio-dag, want toen stond hij er toch 40 van, excuus, <coughs> van 31 augustus 1974, toen hebben we hem van Vinhuul gedraaid zelfs en volgens mij stond hij toen op nummertje 39 of 38, iets in die geest. We hebben het hier natuurlijk over Paul McCartney en zijn wings en dit is toch wel een van zijn grootste hits geweest hoor. Band on the Run uit 1974 bij Radio Els 558. Stuck inside these I'm never seeing no one. Het gaat allemaal over een popgroep die op de vlucht is. Hè? Ja, volgens mij gewoon een verwijzing naar de Beatles joh. de Paul McCartney uit 1974 met Band on the Run. Dit is Radio Els 558 met Ferry de Hartog. Concierge, by the bikes and up the stairs, snap the latch and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 Advies van Tom Robinson, listen to the radio en dan met name naar radio l 558.nl. Waarom zit ik er nou echt weer.nl achter? Ik zit een beetje met websites in mijn kop, daar komt het denk ik door. Uit 1984 was dat, jawel. We're more, we're more. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, er kan met name in de kustprovincies nog een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het overwegend droog. De temperatuur loopt op naar een graad of acht. De wind is westelijk en zwak tot matig aan de kust, is de wind noordwestelijk en machtig en, en matig tot vrij krachtig. Uh, oh wacht, ja die zouden we bijna helemaal vergeten, maar het is alweer gelijk hier tijd voor. De klap op de knieënplaat. Oh, dat is een mooi hoor. Ja, ja, ja. Favorietje van uit 1976. Hier is Brian Perry en let's stick together. Daarnaast moet ik hem een beetje afbreken, want ik mag van Els niet meer doorgaan na 6 uur, ze zegt dat klinkt niet professioneel, het moet precies op het hele uur allemaal aansluiten, dus vandaar dat ik hem een beetje wegdraai, want anders horen jullie niks meer van de laatste opname, want dat wordt er eentje van Nick Cayman en Each Time You Break My Heart uit 1987, maar die gaan we ook niet helemaal draaien, want dat redden we ook niet natuurlijk, dus wel een groot stuk ervan. Ik zou zeggen, heel erg bedankt weer voor het luisteren naar de Ava Show voor deze woensdag de 25ste november van het jaar 2015. Morgen zijn we er weer. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bye bye, zwaai, zwaai. Je bent